Oké, okay, daar haak ik dan gelijk op in. Ja. Uh, de wilde vrouw. Heeft dat ook te maken met uh, de wilde vrouw, uh, uh, de wijze wilde vrouw. De wilde wijze vrouw van Clara Adelena, zegt u dat wat? Ja. Uh, nee, dat heeft, dat heeft er niet mee te maken. Nee. Want um... omdat? <laughs> Ik heb daar helemaal nooit, nooit eh, meer aan gedacht, ik, ik ken de Clara, Clara Adelena wel, maar de wilde vrouw is ja, de, de, de, de authentieke vrouw, de, de, de, de vrouw die, die, die helemaal in haar zijn is, zonder schuld, schaamte, controle. En vandaar ook het eerste chakra. Vandaar ook het eerste chakra, hè? Dus, dus, dus dat verwoordt de wilde vrouw. En zo wild is ze niet, maar ze is wel... Het klinkt heel wild. Ja, wat ik de... denk van, ja, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, mee, maar het, het wilde... Meer, uh, uh, ik denk dat het wilde meer vertaald moet worden in het onderdrukte, vrij. in het uh, ja. niet toegevelijke. Het, het, het, het onbewust aanwezig zijnde, maar er niet vooruit willen komen. Ik denk dat dat de wilde vrouw is. Nee, er juist wel vooruit ja, komen. Dat ja, is de, dat is het doel van, de, uh, ja. van jouw missie. Ja, de, de wilde vrouw is, is het het ongecultiveerde. Hè, de, de, ja, het, het aanwezig zijn, uh, wat jij ook zei, vrij. Dat, uh, vrij ja. Ja, ja. Onbelemmerd. Onbelemmerd. Ja, ja. Dat het, we zeggen hetzelfde, maar dan met andere oh, ja. Oké, okay. ja. nee, dan zijn we toch met elkaar. Ja, ja het is een ja. verschil tussen man en vrouw. Hè. <laughs> Mars en venus. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. ja. we hebben het over het eerste chakra. En, uh, zal ik alle ja, de archetypes noemen? Ja, ja, ik ben, noemen, ben ja. heel benieuwd. Ja. Ja. Ja. Nou, het tweede is de minares.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 dat is het archetype, dat dat, dat dat wakker gemaakt wordt. Laat je mensen dan vrij uitdansen of heb je daar een bepaalde danspasjes voor of, of een bepaalde muziek die je dan gebruikt? Ik gebruik wel bepaalde muziek. Maar bij elke chakra is het anders. Maar helemaal vrij dansen. Hè, ja, dat, dat... Je laat het gewoon los. Ja, je laat het helemaal los. Ja. Ja.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 Uh, yeah, maar ook, ook andere uh, uh, dingen waar je van houdt, ook beschermen. Dus dat is eigenlijk de strijdster. Nee, of, nee, of op de barricade staan. Nee, van, van, uh, dat, dat hoort ook bij de strijdster. En, uh, ja, nou ook helemaal ge geweldig. Grenzen stellen. Grenzen stellen, absoluut. Ja, ja, ja. En dat doe ik ook weer in de vorm van muziek.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 Of nou, dat, dat, vertel, dat vertel ik dan hoor, want we, we, we, we gaan het, het, het uh, twee weken, uh, per pakken week een, pakken, en, pakken. En dan moet het... je dan uh, voor dat type, ja, dat jij denkt, zo'n voorwerp meenemen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus we hebben nu een, uh, een wilde vrouw, we hebben een minares, en we hebben een strijdvaardige dame. En dan komt het hartchakra, en dat is de koningin. Oké. Okay. En dat is de, de goede koningin, die, die voor...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 Het is heel het is schitterend. Wat een, een soort blauwbaard. Altijd... Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. En ook ja. tekenen en schilderen. Uh, ja, dat gaan we ook met het vijfde chakra doen. Ja. Ja. Ja. Dat is ook kunst natuurlijk. Ja, ook, ja. Maar ook, weet je, zo... Um, vanuit, vanuit het moment iets laten ontstaan. Dus, dus, dus echt weer de intuïtieve ontwikkeling ja, ja, ja. eigenlijk. Maar dan toegepast op de chakra's. Ja, ja. Mooi. Klopt, ja. nummer zes. En het zesde, dat is de... de priesteres of de zieneres. Nou, dat is natuurlijk echt heel, ja. heel verstild. Ook hele verstilde muziek. Derde oog, hè. We hebben het over ja. voor de luisteraar die ja. even niet inderdaad, weet wat Ja, inderdaad. Klopt, ja. En ja, om daar te komen heb ik ook oefeningen. En uh, ja, maar dat...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 Okay, ja, dan denk ik dat ook wel... Uh, Goed, hè? Dat kan ik wel onderschrijven. En een boek, hè? Ja, ja, ja, ja heel oh, heerlijk. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, we zijn, zijn er we, stil uh, van. Ja, eigenlijk, ja, ik, ik had ook zo van... Goed, ik moet ik even tot, uh, tot, tot door, uh, door te dringen. Ja, dat is echt een, een mega boek. Weet je, misschien moeten we naar de muziekbespreking gaan. Dat wij gewoon even over na kunnen denken. En dat Rob... Dan geven we Rob het uh, microfoon. Ik, ja, ik denk het wel. Roberto beter, your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 Ja. Die, ja, die worden één met de natuur. Die staan er gewoon niet meer. Ja, nee, en, en zo kan ja. ik het ook met mijn boekenkast. Ja. Ja, het klinkt en, bezopen. Ja, maar het werkt absoluut. En ook door je roze. Door je, door je aura wijder te zetten. Dan, dan, dan voelen mensen. Oh, uh, gaan, nou die, die lopen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 He, en er waren geen botsingen ik ben ook tegen niemand aangelopen ik snap er nog steeds niets van maar het werkt echt je mm. we kunt het trouwens in Nederland ook doen nu in Haarlem bij uh, nou, uh, Hoek uh, hoe heet hij nou? Mark Hoek dat schijnt erg goed te zijn ja. ook op maandagavond is dat ja. dus ja. voor de luisteraar die daar interesse in heeft ja. goed, we af. Ja, goed. Uh, het woord dus de, de... aura is al een paar keer gevallen ja. uh, wat is aura?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 Ja, En kl klopt. ik heb het idee dat het wederzijds is. En ja. bij Mario ook. Dus ik denk dat hier drie aura's... Um, nou, dat is niet helemaal kloppend. Want? Kan ik... Het is niet helemaal kloppend, ja. want? Um, als uh, de auras echt gaan vermengen... dan uh, weet je ook niet meer wie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 op eigen benen te gaan staan eigenlijk. Oké, okay, dat is dat, mooi. Ja. Heeft niks met uh, dualiteit te maken? Nee, nee. En het volgende muziekstukje misschien wel? Ja, dat is een, een schitterend nummer van Lisa Gerhard en Pieter Boerke. En uh, ontroerend. En het heet The Unfolding. Oeh.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 Activiteit op die ik doe, die ik geef. En uh, meestal geef ik de training in het gezondheidscentrum in Hillegom. En, in, en in, op de Schapenlaan, daar heb ik mijn praktijkruimte in Hillegom. Dus daar uh, voor individuele begeleiding. Hm, Hillegom, dat doet me onmiddellijk aan de Godinnentempel denken. Ja, daar, dat, die, is, die is daar niet meer, geloof ik. Is er niet meer, nee, over nee. de nee, nee, die is er niet meer. Nee.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 uh, mede ook uh, door Rob en Angelique van der Riet en uh, Peter Toon. Peter Toon, ja. ja, die ja. ken ik ja. ja. ja. ja. En uh, bij deze wil ik je dat uh, aanbieden. wat leuk. Het is een spel ja. uh, door, oh, ja. door de Maaia. Ja, door de, door de Maaia's. Ja, ja. ja. Oké, okay, heel erg leuk, dankjewel, alsjeblieft. Ja, ja ik vind het erg leuk om in de uitzending te, te mogen zijn. het is het ook heel leuk uh, dat je ja. hier uh, onze gasten was. Ja.